Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is verplaatst naar het Rembrandtplein. Volgens het parool gaat het om een vreedzame manifestatie. Eerder waren de demonstranten op het Rokin te vinden... waar ze de confrontatie zochten met de mobiele eenheid van de politie. Op beelden van stadszender AT5 is te zien dat daarbij met vloeistof op de ME'ers wordt gespoten. Volgens de politie was dat ammoniak. Na die aanval heeft de politie de demonstranten dus richting het Rembrandtplein gedreven. De onderhandelende partijen zijn er vandaag nog niet uitgekomen. PVV, NSC, VVD en BBB hebben langer nodig na drie dagen onderhandelen. PVV-leider Wilders zegt dat de onderhandelaars tot het uiterste gaan. Volgens NSC-leider Omtzigt zijn er forse verschillen over een aantal onderwerpen. Informateur Dijkgraaf zegt dat de kans nog steeds bestaat dat de formatie mislukt... maar er is nog tijd om eruit te komen. Vrijdag praten de partijen verder. Volgende week woensdag 15 mei is de deadline. Hulpverleners hebben bij het al shiva ziekenhuis in Gaza een massagraf ontdekt met 49 lichamen. Het is het derde massagraf dat wordt ontdekt in korte tijd. Maandag meldde de VN dat er bijna 400 lichamen zijn gevonden bij de ziekenhuizen, waaronder vrouwen en kinderen. Veel lichamen hebben sporen van mogelijke executies. En volgens VN-experts zijn er ook mensen die levend zijn begraven. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de zesde keer in elf seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat. Het weer vanavond is het droog en vannacht zijn er opklaringen. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen overdag breekt de zon steeds vaker door. en De temperatuur stijgt dan naar 15 tot 20 graden.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 Oh, nee, oh, nee, nee. Dit is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 right through me Don't you understand Oh my little girl My point.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 je doen, als ik dat deed?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 on the go-go